...concludeert het Centraal Planbureau na onderzoek. Dat komt door het overheidsbeleid om meer vrouwen aan het werk te krijgen. Eenverdieners betalen nu meer belasting dan twee verdieners die gezamenlijk hetzelfde inkomen hebben. Volgens het CPB loopt de belastingdruk voor eenverdieners... in de toekomst nog verder op. Volgens ChristenUnie-Kamerlid Bruins moet het kabinet hier iets aan doen is dat er uit voorgaande kabinetsperiode allerlei maatregelen zijn genomen... die ervoor zorgen dat die kloof groter en groter wordt. En na deze kabinetsperiode nemen die maatregelen ja, die nemen alleen nog maar toe... en dan moeten er ook weer nieuwe maatregelen komen om dit effect eh, kleiner te maken. Er zijn wel manieren om het tijd te keren... maar die gaan volgens onderzoekers ten koste van de arbeidsparticipatie van vrouwen. In het Kleiwegkwartier in Rotterdam doen buurtbewoners met steun van de gemeente een proef waarbij ze water uit de sloot halen en onder de woningen pompen. Zo verhogen ze het grondwaterpeil als het lang droog is geweest en voorkomen ze dat de houten funderingspalen wegrotten. Een buurtbewoner legt uit. Dit is de plek waar de pomp komt te staan die het water, het oppervlaktewater, oppompt naar het infiltratiesysteem in de Bloemenbuurt. Daarmee kan je het grondwaterpeil beïnvloeden zodat de paalkoppen onder water blijven slaan. Door het dalende grondwater hebben verschillende woningen... in de Rotterdamse wijk schade opgelopen. Het weer, vooral in het oosten nog af en toe regen... of natte sneeuw, in het westen af en toe zon. Het wordt 4 tot 9 graden vanmiddag. Morgen en zaterdag droog en zonnige periode dan ongeveer 7 graden. ADB Verkeersinformatie. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam staat file bij Knoopend Hoeverlaken, 4 kilometer. Na die Noord naar Zaanstad bij de Koenten 02. En op de A67 Venlo richting Eindhoven ligt een oliespoor op de rijbaan in de buurt van Knopend Leenderheide. Het veroorzaakt nu 5 kilometer file, 10 minuten vertraging. De rechte rijstrook is dicht.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 Bij ErectieShop weten we dat het soms even niet lukt. Dan kun je wel wat extra steun gebruiken in de vorm van een natuurlijke oplossing. Kijk voor natuurlijke erectiemiddelen op ErectieShop.nl Op zoek naar een leaseauto met karakter? Neem plaats achter het stuur van de Mazda CX-5. Op de met leer beklede stoelen van de Skylease GT. Je favoriete muziek via Bose Premium Audio. Mens en machine in perfecte harmonie. Luxe is standaard bij Mazda. Vanaf 271 euro netto bijtelling. Mazda.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 Kijk op accessforall.nl voor ons speciale aanbod. Access for All. First class internet. NTO Radio 1. Radio Olympia. Ik was Radio Olympia. I mean, Rechtstreeks vanaf de Olympic Oval in Zuid-Korea. Met Patrick Lodiers en Jeroen Stomphorst. Goedemiddag. Toen wij twee uur geleden begonnen aan deze uitzending van Radio Olympia... was jij, Jeroen, nog niet zo zenuwachtig. Het begint te nu te komen oh, natuurlijk. Want nu komen de ritten nog drie te gaan. En wat voor die in iedere ritten Nederlander. Of een halve Nederlander zoals je zojuist zei. Eerst Jorit Bergsma. Dan Tetjan Bloemen. En dan Sven Kramer. En ze hebben natuurlijk ook nog een tegenstander. Op papier en op de baan. Maar die gaan niet meedoen om de prijs. En Mark Tuitert, het is vlak voor de race. Het is één minuut voordat... Jorrit Bersma aan de stad staat. Wat gaat er door zijn hoofd? Ja, niks. Zoveel mogelijk probeer je, je gedachten te blokken. Alleen maar te denken: oké, okay, de eerste paar rondjes lekker gaan schaatsen. Die flow proberen te vinden. Die ronde tijden proberen te vinden. Die je wil blijven rijden. Ik denk dat hij hem gaat wegzetten op 30 laag. Als hij dat kan volhouden, gaat hij. Ik denk dat de winnaar de tijd rond de 30, 40 gaat zijn. Misschien ietsje daarboven. Daar zal hij hem op wegzetten. En Jorrit is echt een gevoelschaatser. Die kijkt liever niet eerst naar de tijden. Maar die probeert technisch te rijden. Dus nu het spannendste is eigenlijk wel geweest. Dat is als je in de katakombe zit die ja. andere kopjes ziet, tegen elkaar naar kijkt... andere tijden volgt, nu ben je alleen. Is dat alleen. ook nog een beetje Bokito-gedrag? Nou, uh, Sven Kramer die kwam net een op oplopen... Uh, dat, dat was uh, een-en-albo-kito. Ja. <laughs> ja. Je ziet nu trouwens bij Jorrit dat hij hoesjes om zijn schoenen heeft. Ja. En volgens mij is hij uh, na het OKT op zijn oude schoenen gaan rijden. Althans, ik zag dat hij andere schoenen aan had. Okay. Maar nu heeft hij zijn hoesjes eromheen. Dus ik ben eigenlijk wel benieuwd op welke schaatsen hij, hij rijdt. voor detail. Prachtig. Hoesjes. <laughs> en dat is eigenlijk om de boel gestroomlijnen te ja, laten lopen, toch? Ja, zoiets denk ik wel, ja. ja. ja nooit, ik, zeg, ik hoor altijd nooit andere dingen doen voor de belangrijkste wedstrijd van je leven. Nou, daar zal hij wel over nagedacht hebben. Ja, dit is wel ja. Een, ja, nou, een beetje wat er nu gaat gebeuren. Nu is het 1 tegen 1 tegen de tijd. Hè. De, het is geen man tegen man gevecht meer. Dit is gewoon alleen tijdrijden rijden. 1 voor 1. De grootste 10 kilometer rijders ter wereld op dit moment. Jorrit Bersma, het pak is aan. De bril is op. De hoesjes om de schaatsen. Het moet nu gaan gebeuren. De 10 kilometer. Het gaat nu echt beginnen. Dus snel naar Erben Wennermars, die zal er zo naast zitten... naast Sebastiaan Timmerman. Drie stylisten, drie toppers, drie kennis, drie specialisten. Drie man van 1986. Wat is dat voor een jaar geweest, zeg. 1986. Degene die die wedstrijd won, de geboortewedstrijd... was Jorrit Bergsma, want die is van 1 februari 1986. Op 23 april van dat jaar kwam Sven Kramer ter wereld. En op 16 augustus... Van 1986 werd Ted-Jan Bloemen geboren. Drie man, drie favorieten... die normaal gesproken gaan uitmaken wie de Olympisch kampioen wordt. Maar eerst alle drie moeten proberen om 12.55.54 te rijden. De tijd van Sung Hoon Lee uit Korea. Jorrit Bergsma, de nuchtere ingetogen Vries. Nederig, de binnenvetter op zijn tijd. Zet zijn schaatsen neer. Staat geconcentreerd aan de binnenbaan. We kunnen niet heel hard schreeuwen nu. Want hij en Davide Chiotto uit Italië. Oh, de valse start. Valse start van Jorrit Bergsma. Ja, hij bewoog duidelijk. En Jan Zwier komt uit Nederland. Maar die zag dat ook, de starter van dienst. Dan nou, weten we dat Sven Kramer, Erben, die heeft inmiddels zijn hardloopwedstrijdje er alweer op zitten. wel eens bewust een valse start maakt. Ja. Als hij net na het wel zit, zodat dat ijs nog wat. Verder kan opdrogen dat water wat op het ijs wordt neergelegd. Maar dit leek geen bewustzijn. Dat, dat, dat zou kunnen. Dat zou natuurlijk kunnen, maar daar lijkt het niet op. Maar het was wel echt een valse start. Er was ook geen van. Ik denk, nou, hij was net iets snel weg. Nee, hij was gewoon echt ruim voor het transport. was hij. Maar we gaan ja, het even stil We, we hebben respect praten, voor deze straatjes. Want yes. uh, Alsof we een biljartwedstrijd aan het verslaan zijn. Want we willen geen invloed uitoefenen op de startprocedure. Die echt vlak voor onze neus plaatsvindt. Sta stil, jongens. Niet bewegen. Ja. Oh, hij neemt gelukkig nu geen risico. Er stond ook mooi ver achter de rode startlijn. Net als de 24-jarige Italiaan de Azzurri Davide Ghiotto van de ploeg van Maurizio Marchetto, de man die uh, filosofie heeft gestudeerd aan de Universiteit van Trento Gaat dat een tegenstander worden, Erben, waar Jorrit Bergsma echt wat aan heeft? Nou ja, zeker wel, want uh, Kjotter komt gewoon nu onderdoor, dus Jorrit Bergsma heeft er nu al iets aan. Hij neemt zelfs een klein beetje voorsprong, een mededeling of 6-7. Maar dat is natuurlijk ook niet zo raar, want die allereerste ronde, Jor, daar heeft Jorrit Bergsma altijd moeite mee. Hij is natuurlijk een marathonstraat. hij is helemaal geen stater, hij heeft nooit een lange baanopleiding gehad. En die eerste volle ronde gaat dan ook in 35-2. En Giotto rijdt dan een rondetijd van 34-5. Ben je nerveus? Ik ben ongelooflijk nerveus. Ik, ik vind aijen. het echt heel erg gaaf. Want dit is echt... het, maakt niet uit, het maakt niet uit wie er vandaag wint. Maar het, ja, ik, natuurlijk heb ik een voorkeur. En natuurlijk hoop ik iets omdat het verhaal zo groot is met, met, met zijn kraan. Maar als het niet gebeurt, dan zijn daar een paar andere mannen... die wat zulke grote sportmensen zijn. En dat vind ik ook prachtig. Erben Wendemars heeft de handen op de knieën. En die knieën gaan alleen maar op en in op en neer, op en neer. Jorrit Bergsma, 1 minuut en 6 seconden... precies onderweg naar 800 meter. Het levert hem rondetijd op... van 30 seconden en 58 honderdste. Zoeken naar het ritme. Zoeken naar de juiste cadans. Aan het begin van de 10 kilometer... de Olympisch kampioen van 4 jaar geleden. Tweevoudig wereldkampioen. Hij werd het in Sochi, 2013. Hij werd het het seizoen na de spelen... in Heerenveen in Tijalf. Viervoudig Nederlands kampioen... Jorrit Bergsma, die weet dat de statistiek misschien wel tegen hem... Is. Nog nooit werd er een uh, Schaatser twee keer op rij. Olympisch kampioen op de 10 kilometer. De voorsprong op het schema van Sung Hoon Lee is een kleine seconde in het voordeel van Bergsma, die lekker naar die Davide Kiotto kan toeschaatsen. Dat is trouwens de nummer 19 van de 5000 meter. De afstand die Jorrit Bergsma natuurlijk niet reed. Bergsma heeft door dat missen van de 5000 meter een andere aanloop gehad naar deze 10 kilometer. Heeft heel veel bloktrainingen, duurtrainingen nog gedaan in de afgelopen week. Steeds blokken 12-1300 Lang, met rondetijden net onder of net boven de 30 seconden. En nu aan het begin van de 10 kilometer. Hij heeft er zo'n uh, 2000 meter bijna op zitten. Zijn de rondetijden ja, toch wel net iets onder de 30 en een halve seconden. Dat moet dus naar beneden. Dat moet sneller gaan. Want dit is dus een fase waarop Kramer uh, dadelijk winst kan boeken. En bloemen natuurlijk in de ritina. Bijna raakten ze elkaar. Ze rijden naast elkaar. Davide Giotto in de binnenbaan. Joris Bergsma in de buitenbaan. 30-5 voor Giotto. 30-6 voor Joris Bergsma. Allebei twee seconden sneller dan seung ho Lee. Maar gaat het hard genoeg, Erwin? Nou, het gaat op dit moment nog niet zo heel erg hard. Maar dat weet Jorrit Bergman. Jorrit Bergman weet dat hij zichzelf niet moet opblazen. Hij heeft eerst even tijd nodig om echt in dat ritme te komen. En dan zal hij zometeen proberen die rondetijden af te bouwen. Rondetijden zijn, zijn eigenlijk heel vlak nog wel... hè? 30-4, 30 6 was, was de laatste ronde. Ze komen nu op weg naar de 2000 meter. En de rondetijd van Jörg Bersen, ja, Die gaat nu echt naar beneden. 30-3. 30-3 levert hem een voorsprong op van 3 seconden op het schema. Van Seumon. Lee Bersma is houder van het Olympisch record. 12-44-45. Kramer is houder van het baanrecord. 12-38-89. Dat is ook het Nederlands record. Maar Tetjan Bloem is natuurlijk de wereldrecordhouder. 12-36. En er zijn mensen die zeggen, die tijd is nodig... voor de gouden medaille. Kramer zelf heeft daar ook al op gezin speeld. Hier komt Jorrit Beresman. Hij heeft er 2800 meter op zitten. 3,38,86 is zijn doorkomst Dan rijdt hij op dit moment zo'n anderhalve seconde binnen het Olympisch record. Binnen het schema dat hem dus in Sochi leidde naar het Olympisch goud. Hij zit diep. Bovenlichaam mooi vlak. Hij heeft nog wel eens het gevaar dat hij dan voorover valt met het bovenlichaam. Dat gebeurt er nu nog niet. Kom op de kruising lekker mee met Davide Giotto en neemt via de de binnenbocht. Weer afstand van de Italiaan. De armen op de rug bij de stilist puursang, bij Jorrit maar die de hele breedte van de baan gebruikt. Doorkomt in de rondetijd van 30,2 seconden. En dat betekent dat uh, hij zijn voorsprong op zijn Roli-schema uitbreidt tot 4,8 seconden. Ja, bijna. dat is een flinke voorsprong. Maar je weet natuurlijk ook dat Zung Lee aan het eind heel erg hard ging rijden. In het begin, toch was hij echt, reed hij heel rustig. Dus dit moet hij ook wel doen. Hij moet gewoon lage 30ers gaan rijden. Wil hij de druk op, op, op Sven Kramer zetten in die, in die die rit die na de rit van Tekjan Bloem gaat komen. En natuurlijk ook op, op Tekjan Bloem. Want Tekjan Bloemen doet natuurlijk ook mee hier voor, voor, voor Olympisch Goud. Drie mannen die hier echt gaan strijden voor Olympisch Goud. Jorrit Bergsma, nu tijd. tijd 5 en is nu 5,5 seconden sneller dan... Hij kan dus die 30-2 niet vasthouden. De honderdtijd gaat weer naar de 30,5 seconden. Hoe reageert Jellet adema erop? Nou, Oogschijnlijk ingetogen. Die staat nog steeds met de armen over elkaar toe te kijken. In de dikke oranje jas, de winterjas die hij draagt. Er op de kruising door het bergsma door de binnenbocht heen gekomen. Onderweg naar de volgende passage. Terwijl Tedjan Bloemen op het ijs is. Terwijl Nicola Tumolero op het ijs is gekomen. De hoofdrolspelers van rit. Vijf dadelijk. De voorlaatste rit. Zij rijden zich warm. 30-4 voor Bergsma wel weer een tiende sneller dan de ronde hier vooraf gaat. Dat ziet hij nu op het rondebord. Dat wordt vastgehouden door Remmelt Eldering. Dat is de coach van Esmee Visser trouwens. Esmee Visser die morgen de vijf kilometer gaat rijden. En Jorrit Bergsma is aan de overzijde weer de buitenbocht ingereden. Komt daar nu uitgeschaat. Armen weer op de rug. En we zien zo nu en dan prachtig op de grote beeldschermen. Hier ook in de gangneung Oval de beelden van het gezicht van Bergsma. De geconcentreerde blik in zijn gezicht. De focus in zijn ogen nu ook. Door de buitenbocht heen kijkt hij al helemaal naar links. Hij richt zich op de plek waar hij naartoe moet. 7,3 seconden de voorsprong op het schema van sung oli Lee. Maar die rondetijden zijn nog altijd rond de 30,5 seconden. Ja, en dan zal dit toch een keertje ergens moeten gaan, gaan versnellen. De rondetijd de 35 is goed, is prima. Het mag in deze fase van de rit. Maar als hij echt richting dat wereldrecord of richting dat baanrecord wil gaan... zal hij zometeen ergens nog een keer je echt moeten gaan versnellen. Rondetijd nu. 30-4 en is nu 8 seconden sneller dan sung En hij ziet er nog wel steeds ontspannen uit. Je ziet hem met heel rustig naar bovenkant heen en weer gooien. Een hele lange slag. Een ontspannen blik in zijn gezicht. En dan snijdt hij iedere keer die bochten heel krap aan. Heel kort langs de bokjes. Maar zo kennen wij ook gewoon Jorrit Bergsma. alles heel kort langs de bokjes rijden. En dat is een teken dat hij heel erg geconcentreerd is. En dat is hij ook. En dat is ook hartstikke goed. Want dat heeft hij namelijk ook nodig. 100 tijd nu. 48, 100, meer, 52, 100 meter. 30, 31. Dus hij gaat nu weer... Iets zeer versnellen. Ziet nog steeds heel goed uit. Dit is ook de fase waarin hij vier jaar geleden ging versnellen bij de Olympische Spelen van Sochi. Toen hij ook reed, voordat Kramer in actie kwam. Vorig jaar, bij de weken afstanden op deze baan, reed Jorrit Bergsma na Sven Kramer. En dat hebben we geweten ook. Toen klapte hij in elkaar in de laatste twee ronden. Hij komt nu niet helemaal lekker uit de binnenbocht gereden. Zat dicht tegen de blauwe lijn aan, in de, aan de binnenzijde. Maar kies gelukkig gelijk weer de binnenkant van de baan. 30-3 in de ronde. Zelfde rondetijd als de ronde hiervoor. Dus die rondetijden gaan nog niet gelijk richting de 30-1. Dat deed hij in deze fase vier jaar geleden wel. Hij ligt wel iets voor op dat schema van vier jaar geleden. Iets voor op het schema van het Olympisch record. Nu weer in de buitenbaan. Aan de overkant door de buitenbocht heen. Geen enkele dreiging meer van achteruit. Davide Giotto mocht in het begin even mee. De Italiaan rijdt inmiddels dik 100 meter achter de Olympisch kampioen van Sociaan. Achter Jorrit Bergsma. 30-5. Twee tiende verval nu voor Bergsma. 7, 42, 18. Hij zit nog wel twee tiende na 6.000 meter binnen zijn Olympisch... of twee seconden binnen zijn uh, Olympisch record. Maar even die rondetijden gaan omhoog. Ja, die rondetijden gaan steeds... hij, hij schommelt echt een steeds een beetje. Een paar is niet bij een paar tiende eraf. Terwijl hij geen tegenstander heeft. Want de Jotter die rijdt echt op 150 meter afstand. Hij moet het zo meteen die laatste 4.000 meter moet hij echt... Helemaal alleen rijden. Ja, eigenlijk moet hij bijna de hele race alleen, alleen, alleen rijden. Rondertijd nu. Ja, nu gaat het gebeuren 1. hoor. Nu gaat het gebeuren. Want hij rijdt nu een tijd van 30 -1. Dit heeft hij nodig. En dat Dit is heeft echt, hij nodig. Echt precies op, dezelfde, op hetzelfde moment als in Sochi. Toen ging hij van 30 naar 30 -1. Nu doet hij het tussen de 6.000 en de 6400 meter. Van 30-5 naar 30-1. Even kijken naar Hannema. Die is nog altijd zichtbaar onbewogen. schaats nu een beetje naar het midden van de kruising. Terwijl Jorrit Beresma op het rechte eind zwiet. Prachtig nog altijd. Die, dat hele, die hele breedte van de wagen. 30-0. Net als vier jaar geleden. reed hij toen ook 30-0. Hij doet het nu weer. Hier in Kangneung. 842 45 Is een hele mooie doorkomsttijd. Twee seconden sneller dan zijn Olympisch record. Dan de winnende tijd van Sochi. En het ziet er nog altijd onbewoog uit. Het ziet er sierlijk Het ziet er prima uit. Wat Jorrit Bergsma hier aan de dag legt. Wat Jorrit Bergsma laat zien op de 10 kilometer. En hij is al... We schieten op bij de 7200 meter. Wat komt er nu? Na nou, die 30-0. 29-9. Hij gaat het doen hoor. Hij heeft een hele goede slag te pakken. Je ziet gewoon, er komt iets meer ritme in zijn slag. En het wordt iets dynamischer. En hij heeft hem gewoon te pakken. Hij heeft die, die slag te pakken die hij eigenlijk wil rijden. Zes kilometer heeft hij heel goed geconcentreerd gereden. En na zes kilometer is hij echt gaan versnellen. En er ziet er echt... Onspan uit, nu gaat het erom. Natuurlijk, dat is vroeg na zes kilometer. Als het zo hard, zo hard vertellen. Hard nu moet je het volhouden. Nu moet je ook die laatste rond. Allemaal hard rijden. Rond tijd. Weer 29,9. Klopt de honderdste dezelfde ronde. Hij rijdt echt gewoon heel goed. En zit ziet er heel erg dynamisch uit. Hij komt de bocht uit. Eén slag. Armpie erbij om het ritme hoog te houden. En dan een paar slagen ontspannen op op het eind En die bochten iedere keer weer aanvallen. 2,6 seconden binnen zijn Olympisch record. Dan zou die ook wel weg zijn aan een persoonlijk record. Dat is 12,43,95 van vorig jaar bij de WK afstand hier in Kangneung. Nog twee ja. kilometer te ja. rijden voor Jorrit Beresma. 29,9. Hij houdt het nog altijd vol. Doorkomsttijd. 10 minuten, 12 seconden. En 34 honderdste op het middenterrein. Kijk, Sven Kramer. Toe. Die ziet het nu gebeuren. Die ziet Jorrit Bergsma. Nog altijd mooi technisch schaatsen. Al gaat hij langzaam maar zeker wel meer naar beneden, naar beneden met dat bovenlichaam. Voert nog een keer het tempo op in de buitenbaan. Het rechtheid. Continu opgeschaatst. Hij is onderweg naar de 8400 meter. En hij heeft een richtpunt. Ja, hij heeft een heel Ermen. mooi richtpunt. Uit. En dan gaat hij heel erg hard beneden. heen. Die rijdt nog 70 meter voor hem. En dat is lekker hoor. Als je helemaal kapot zit. En je hebt iemand voor je rijden. Die valt helemaal stil. En je ziet het gebeuren. Jorrit Bergsma die kijkt naar voren. Die kijkt voor en die rijdt zo hard op de Italiaan af dat hij iedere ronde gewoon 20, 30 meter pakt. En hij gaat hem, denk ik, de volgende ronde al pakken. Dat is zo lekker. Dat als je op, op, op, op, op nee, nog vijf rondjes moet. dat je even dat moment ge hebt gehad. dat je iemand heel hard lekker in kunt halen. Even in de soft. Ronde tijd. 29-9. Weer hoor. Heel goed. En Kyoto, wat een groot spotman is dat. Hij gaat gewoon aan de kant. Hij weet het. Het is niet mijn dag. En ik wil niet in de strijd zitten tussen Jorrit Bergma, Tekken Bloem en Sven Kramer. Ik laat hem binnen doorkomen. En hij gaat echt heel goed. Jorrit Bergma is helemaal los. Hij is Ontketend. En Giotto wees inderdaad mooi met het vingertje naar binnen toe. Ga maar, ik heb je zien komen. Je mag me op een ronde zetten. Want je bent bezig aan een geweldige 10 kilometer. Jorrit Bergsma, die hier doorkomt Na de 9200 meter nog twee ronden heeft af te leggen. 11, 42, 25, 29, 9. Ja, 13 seconden sneller dan Sung Maar hij is ook nog altijd 2 seconden sneller dan zijn eigen olympisch record. Die 12, 44, 45. De tijd waarmee hij vier jaar geleden de dus het Olympisch goud veroverde. Het publiek gaat erachter staan. Hij moet nog iets meer dan een ronde rijden. Daar klinkt hij verlossende bel. En die laatste tijd na 12 minuten, 12 seconden en, en de, de van 29, 8. Hij houdt het vol, hij blijft doorrijden. Vorig jaar ging hij helemaal stuk hier in die gang nog over. Maar vandaag niet hoor, vandaag blijft hij doorrijden tot aan de allerlaatste meter. Want hij gaat sprinten de laatste 200 meter in. Daar gaat hij, Jorin Bergersma, de Olympisch kampioen van Sochi, de man die zo'n enorme nederlaag leed. Kom maar op jongen. Hier, die zo moeilijk voor seizoen had, de 5 kilometer moest laten gaan. Die mocht hij niet rijden. De laatste meters, 1238, 39. 40, 41, 12, 42, 41, 99. Olympisch record. Jorrit Bergsma in de Kang Nang Oval. 12,41,99. Het is ruim drie seconden boven het baanrecord... Waarmee Sven Kramer vorige wereldkampioen werd ja, op top. de 10 kilometer. Dus begint nu voor Jorrit Bergsma het wachten. Maar hij lacht. Hij lacht de tanden bloot. Want hij heeft gewoon de race van het seizoen gereden voor hem. Hij heeft niet alleen het Olympisch record gereden. Maar ook een persoonlijk record. Johan Bergsma doet dus iets wat hij nog nooit heeft gedaan, Erben. En dan heb je het gewoon heel goed gedaan. Aan het begin van de seizoen was Johan Bergsma helemaal nergens. Maar hij is terug op het juiste moment. Nu moest het gebeuren. Hij heeft het nu gedaan. En nu maar kijken wat deze ja, tijd waard is. de lat ligt hoog. Hij passeert nu trouwens Stetjan Bloemen. Die zijn trainingsjasje uitdoet. Net als die Italiaan Nicola Tumolero. Zo, Bloemen die... Uh, Spuugt nog even een flinke slok water uit op het ijs. strekt nu zijn rechterarm uit naar een van de vrijwilligers op de baan... die hem de rode armband opdoet en gaat nu staan. De Canadees Tedjan Bloemen, terwijl Jorrit Bergsma uitgeleid op dit moment... in de in- en uitrijbaan nu voor een rood-wit-blauwe vlag langskomt... waar heel groot in het zwart Jorrit op staat geschreven. Nou, Jorrit heeft het alvast gedaan... 12, 41, 98. Persoonlijk en olympisch record. En wat een strakke race. Zo, nou die zet de druk vol op de ketel. Heel mooi opgebouwd hè. Rondjes 30, half beginnen. Even in die flow komen. Precies wat hij nodig heeft. En je weet met Bergsma, als hij eenmaal dat gevoel heeft, die flow heeft... Ja, dan kan hij hem afbouwen en dat deed hij prachtig met allemaal rondjes 9-9. Annette? Ja, hier kan hij ook mooi de tijd voor nemen. Weet je, je ziet gewoon dat hij... Hij start niet heel makkelijk zoals Erben en uh, Steven ook allebei zeiden van, uh, hij moet echt op gang komen. En rondje voor rondje zie je gewoon dat hij beter gaat schaatsen. Ja, hij heeft de lat hoog gelegd. Ja, heel, heel hoog. Hoog. Olympisch record. Olympisch record. Hij rijdt sneller dan dat hij in Sochi deed. Kramer. Kramer hier maar zijn kramer nog een paar ja. seconden harder. Hè, ja, maar er zijn niet veel uh, records van het jaar daarvoor verbroken. Tijdens het WK toen het ijs waanzinnig snel, uh, waanzinnig snel was. IJs klopt, is, is sneller. Ik, Sven, zal niet meteen schrikken, maar de, de lat ligt inderdaad heel hoog. Uh, in hoeverre speelt dat nog een rol? Uit uh, ijs, uh, de derde 10 kilometer zal meteen voor Sven. Ja. Nou, ik denk dat u vooral kijkt ook naar hoe de 10 kilometers van iedereen verlopen. Zeg maar, hiervoor de, voor de wel. Zag je dat ze aan het einde echt kapot gingen. En mm -hmm. bij Joris zie je het tegenovergestelde. Ja. Dus ik denk dat Sven daar, daar heel erg naar kijkt. De lat ligt hoog voor Sven. Maar zeker ook voor Ted Jan Bloemen, Sebastian. Ja, de wereldrecordhouder. De man die vier jaar geleden nog een uh, subtopper was in Nederland. We gaan weer even over praten. Mocht u het net gemist hebben, wij zitten heel dicht achter Jans Vier. En achter Oeh. de schaatsers die vertrokken zijn voor de 10.000 meter. Vlakbij de start- en finishlijn. De lijn die alles gaat bepalen vandaag. Wie er met de Olympische roem aan de haal gaat. Wordt het Sven voor het eerst? Wordt het Jorit dankzij dat Olympisch record? Of wordt het toch de Canadese Ted jan ik zei het al vier jaar geleden... subtopper in Nederland. Mocht ze nu nog wel eens meedoen bij een all-round toernooi, een EK... Uh, maar dat was het dan ook. En toen ging hij naar Canada. En daar is zijn leven veranderd. Daar is zijn leven ja, verbeterd als je het uit sportief oogpunt kijkt. Want onder de hoede van Bart Schouten is Ted-Jan Bloemen een wereldtopper geworden. Niet voor niets de houder van het wereldrecord op de vijf. En op deze afstand de 10 kilometer sinds 21 november 2015. Dat was op hoogte. Dat was in Salt Lake City. Nu mag hij het gaan bewijzen, moet hij het gaan bewijzen. Op zeeniveau in Kang Neung. Waar het inmiddels, even kijken, 24 minuten over 9 is in de avond. En wij genieten van een heerlijke 10 kilometer. Het initiatief ligt meteen bij Ted-Jan Bloemen, de 31-jarige Canadees. Nicola Toumolero. 23 jaar is hij, Europees kampioen op de 5 kilometer rijdt. Met wat achterstand, 30 rond. De eerste ronde op snelheid van Ted-Jan Bloemen. En daarmee pakt hij een voorsprong van 2 seconden op het schema van Jorrit Bergsma. Ja, dat is een hele goede eerste ronde van T.J. Bloemen. Dat is, dat is de rondetijd die je wil rijden. Je wil niet met een 29 laag beginnen, maar meteen 30-0. En dan proberen zo meteen dat, dat ritme te vinden... wat je van een aantal 10, 15 ronden echt vol kunt houden. Echt lekker zoeken, kijken wat kan er nou eigenlijk op de tijd. Wat voor rondetijden kan ik eigenlijk aan? Nou, rondetijd 30-0 was heel goed... want de eerste, tweede rondetijd is namelijk 30-1. En dan heeft hij nu een voorsprong van 2,6 seconden... op het schema van Jorrit Bergsma. Maar dat komt natuurlijk ook omdat Jorrit Bergsma gewoon geen opener is. Die start was, was, was lastig. In de eerste volle ronde verloor... Uh, uh... Jorrit met ten opzichte van, van, van Tedjan Bloemen... die zo sneller was, al 1,4 seconden. En dat is toch lekker dat je dat in het begin... die gratis seconden eventjes meekrijgt. Ja, Dan komt Tedjan Bloemen naar de 1600 meter toe. Geschaatst, voorsprong op Nicola, toen Molero. Meter of 30, voorsprong op het schema van Jorrit Bergs, maar Twee seconden en 68 honderdste van een seconde al. kijkt hij nou even naar rechts... waar een soort mini-scorebord staat. Dat staat ter hoogte, zeg ja. maar ooghoogte van de schaatsers. Ik had het idee dat Tedjan maar dat er aan het doen was om te kijken, daar al te kijken... wat zijn voorsprong is ja. op dat schema van Jorrit Bergsma. Zodat hij niet naar het uh, rondebord hoeft te kijken. En zodat hij niet hoeft af te wachten voordat hij bij zijn coach Bart Schouten was. Kijk of hij dat dadelijk weer gaat doen. Na 12, 2, 34, 83 komt hij door. Voorsprong, 3 seconden en 19e van een seconde. De ogen ja, gaan weer naar uh, de linkerkant. Waar dat mini-scorebord op ooghoogte staat op het middenterrein. En waar hij dus dat minnetje zag staan. En ziet dat de voorsprong op Jorrit Bergsma inmiddels... In is uh, opgebouwd. Terwijl Sven Kramer... een beetje ijsbeert op het middentrein. Pak half uit. We zien het witte shirt bij uh, de torso, het bovenlichaam... van Sven Kramer. Geconcentreerde blik. Hier is Bloemen alweer. 2400 meter... afgelegd. 305 21, 30-3 voor de ronde. En een voorsprong... nog steeds van 3 seconden. En 900ste van een seconde op het schema... Jorrit Bergsma. Ja, dan rijdt hij nu dezelfde... rondetijd, precies dezelfde rondetijd... als Jorrit Bergsma. Maar die voorsprong heeft hij natuurlijk gepakt... in de eerste drie, vier ronden En dan is Jan Bloemen op dit moment. Hè, dus ook sneller dan het baanrecord van Sven Kramer. En het baanrecord, dat, is, dat ging even naar de tijd van 1238. Ja, slechts oh. twee seconden boven het wereldrecord. Dus ja, ik denk, ik denk dat Bloemen is gewoon heel goed bezig. Heel geconcentreerd is hij hier aan het rijden. Weer een rondje. 30-2 de vorige tijd, 30 nu 30-2, dus hij heeft echt die tijden gevonden. Hè. Die lage 30 30ers die wil hij zo lang mogelijk rijden. En dan maar te hopen voor hem dat ze lekker ontspannen komen. Ja, hij is geconcentreerd aan het rondrijden. Hij zit in die flow, hij zit in die focus. Blijft hij daar zitten of niet? Tertjan Bloemen op de baan. En Steven Dalenbouw tussen al die spanning in. In de katacomben van het rijstadion. Ja, en daar gebeurde iets wat ik nog niet heb meegemaakt deze spelen. Nog geen enkele spelen trouwens. Uh, Sven Kramer kwam door de mixzone gerend. Eén rit voordat hij aan de beurt is, rende hij door de mixzone. Uh, dat is een gang naar de kleedkamers toe, waar alle media staan. Hij kan eigenlijk gewoon een eigen gang pakken voor de atleten. Uh, maar hij kwam dus per abuis door de mixzone. Ik, ik ben hem even gevolgd. Hij is de kleedkamer ingedoken... en vervolgens weer teruggerend naar het middenterrein. Hij zag er redelijk kalm uit, maar ik geloof als ik zo hier de beelden zie... dat hij nog even met zijn schaats aan het sleutel is geweest. Ah, Echt waar? Ja, ik zie hem voorover gebukt op dit moment zitten... in de buurt ook van uh, Nico Hofman... Uh, waar uh, ook Jacques Ori een beetje ijsbeert bij. Hij zit inderdaad voorovergebukt. Ik kan niet zien, want het is echt meters hier vandaan. Waar hij op dit moment mee aan het rommelen is, Sven Kramer. Maar hij is iets aan het doen inderdaad. Daar op dat middenterrein. Scherp opgemerkt, Steven. Heel goed gedaan. Hij is inderdaad aan het rommelen, lijkt het wel. Ja, aan zijn schaats. Dat kunnen we niet zien, nogmaals gezegd. Dat gebeurt meters bij ons vandaan. Tertjan Bloemen, we keren terug naar de actualiteit op de baan. Lijkt me ook net zo belangrijk. 3, 5, 0, 5, 5, 0, 6, 56, pardon, 34 voor de rondetijd. 3,5 seconden is Tertjan Bloemen sneller nog altijd... dan het schema van Jorrit Bergsma. Hij ziet wel dat de rondetijd een beetje omhoog is gelopen. Dat de rondetijd hetzelfde was als de rondetijd van Jorrit Bergsma. Terwijl Kramer nog altijd daar overgebogen zit. Jillet Adema passeert hem nu. De coach van Bergsma die doet de rugzak op de rug. Die heeft zijn pupil zien rijden. Die klus is geklaard. En Tetjan Bloemen komt door naar een rondetijd 30-3. Met nog 14 ronden te gaan. We hebben 4400 meter afgelegd. De voorsprong van Tetjan Bloemen op het schema-jord Bergsma is weer iets toegenomen. 3,6 seconden. Ja, dat komt door die mooie rondetijden. Hij heeft echt die lage 30's. Hij heeft hij heel goed te pakken. Maar dat moet hij ook wel. Want als we nog één keer kijken naar het schema van Jorrit Bergsma... die reed de laatste acht ronden gewoon allemaal rondjes 29-9. we hoeven we niet moeilijk over. Het allemaal 29-9. Dus, dus daar heeft, heeft Jorrit Bergsma echt vreselijk uitgehaald. En nu kijken of Tekjan Bloemen die rondetijden ook laag kan houden. Ik denk op het gevoel dat hij er iets meer moeite mee heeft. En dat zie je ook wel in de volgende rondetijd. Want de rondetijd gaat nu naar... 30-5 en hij verliest je voor de eerste keer ten opzichte van het schema van, van, van Jorre Bergman. Want die reed op de, in deze fase van, van, van de wedstrijd een rondje 30-4. En, en, en nog even kijken naar Jorre Bergman. De rondetijden die hij, die, die hij hierna reed waren 33, 33, 35 en daarna allemaal 29ers. Maar dus komt... hij moet echt lage 30'ers blijven rijden. En dat heeft hij geweten, want hij weet het nu. Hij gaat weer naar een rondje 33. Hij heeft dat signaal gekregen van zijn coach daar op de kruising... Lage 30ers, zo lang mogelijk blijven rijden. Lage 30ers, geen 30-5 rijden. Want dan kom je aan het einde van, van de wedstrijd in het gevaar. Hij heeft nog niet het voordeel wat Jorrit Bergersma zo'n beetje kreeg. Zo over de helft van de 10 kilometer, namelijk dat hij een blauw pak voor zich zag rijden. Want Nicola Tumolero. De Europese kampioen op de 5000 meter gaat nog altijd nou ja, niet helemaal mee met Tetsjan Bloemen. Er zit nog wel behoorlijk wat ruimte tussen, zo'n 60, 70 meter. Maar hij rijdt nog lang niet uh, op zo'n grote achterstand dat Bloemen hem ziet rijden. 7-0, 8-15. Voorsprong nog altijd 3,5 seconden op het schema van Jorrit Bergsma. 7-0, 8-15 is ook nog een fractie 14 binnen het schema van het Barenkor van Svenkamer. Die reed in deze fase nog 30-1, 30-0 en ging toen terug de 29e in vorig seizoen, bij die weken afstanden. Wat er aan uh, zijn schaatsen of waar dan ook zit zitten rommelen. Kramer, het werk zit erop. Zo. Want Kramer is inmiddels op het ijs gekomen. Gewoon in zijn schaatsbak. Gewoon met de schaatsen aan. Kijkt zoals we gewend zijn eventjes richting de tribunes. Gooit een trainingsjasje weg. Zet zijn bidon meer. Maar wat ziet hij als hij kijkt naar het scorebord? Ja, dan ziet hij dat Deca Bloemen ook gewoon aan het versnellen is. Hij rijdt nu een rondje 32. 30-2. Dus Deca Bloemen weet precies wat hij aan doen is. En hij rijdt echt een heel erg strak schema. Als hij die lage seconden kan, kan, kan, kan volhouden... gaat hij gewoon sneller rijden dan, dan, dan, dan, dan Jorrit Bergsma. Het is ongelooflijk spannend. Nu weer hoor, een rondje 30-2. En hij is 3,6 seconden sneller dan de tussentijd van Jorrit Bergsma. En hij ziet er nog steeds ontspannen uit. hoor. Lange klappen daar op het rechte eind. Een hele ontspannen trek Jan Bloemen. Snijdt hij weer die binnenbocht aan? Heeft hij niks aan zijn tegenstander? Want hij zit nog steeds bij hem in de buurt. Maar dan alleen 80 meter achter hem. Hij heeft geen richtpunt, kan er niet heen rijden. Hij zal helemaal alleen moeten doen. Deze laatste rondes van deze 10 kilometer. Daar komt hij aan. 6800 meter. De geboren Reewijker. Dat mooie dorp aan de rand van het Groene Hart. 34 voor de ronde. 3,3 seconden nog altijd sneller dan Jorrit Bergsma. 839-08. Dat was zijn doorkomsttijd. en rijdt hij inmiddels wel boven het schema van het Baren record en het Nederlands record. Maar Tetjan Bloemen is geen Nederlander meer, dus een Canadees natuurlijk. En de houder van het wereldrecord. Dat record dat lijkt hij te moeten laten gaan. Passeert nu Stijn Kramer, die aan het inrijden is en bijna de, snel de snelheid heeft als Tetjan Bloemen. Bloem. Kramer gaat sportief maar gelijk staan. 30-1 nu voor de ronde van Tetjan Bloemen. Dat is een versnelling van drie tiende van een seconde. 3,2 seconden is de voorsprong op Jorit Bergsma. Maar die ging vanaf deze fase, vanaf dit moment de 29 e zin En het het is afwachten of Tedjan Bloemer dat ook kan. Tedjan Bloemer heeft nog een voorsprong van 3,2 seconden. Maar ja, je moet lage dertigers blijven rijden. En echt allemaal rondjes 29 reed, reed uh, Jorrit Bersma. Dus nu komt het erop aan. Kun je nu ook diezelfde rondetijden rijden als Jorrit Bersma? Nee. Rondetijd 30-2. Dan levert hij weer... Drie tiende van de seconde in. Dan is de marge ten opzichte van Jorrit Bergsma nog maar 2,9 seconden. En dan wordt het echt heel moeilijk voor hem. Hij heeft nog zes ronden te gaan. Dan mag hij niet verzwakken. Hij moet lager 30 blijven rijden. Maar het ziet eruit alsof het toch wel moeilijker wordt. Die mond gaat wat open. Deetjan Bloemen begint te haperen. Kan hij nog ergens iets vinden? Iets sneller vinden? Iets, iets, iets, iets, iets aanzetten in zijn lichaam? Hij heeft het heel moeilijk hier. Ik denk dat deze rondtijd. Niet zo'n hele goede is. 33, 33 is deze ronde tijd. De tiende langzamer als de ronde daarvoor. 2,6 seconden nog maar. De voorsprong op het schema Joris Bergsma in de bocht uh, zie je ook dat de, uh, dat ijzer van die linkerschaats dat been wat onder dat rechterbeen doorgaat als het ware en een beetje wegglipte zo nu en dan. Daar is de grip niet altijd even soepeltjes meer. De mond gaat meer en meer open. Het bovenlichaam gaat ze nu nog meer en meer naar beneden en het gezicht wordt bijna net zo rood als de rode gedeelte in zijn pak. Het uh, zwart met rode Canadese pak. 800 meter heeft Ted Jean Bloem afgelegd. met 10 ja. minuten 40 seconden en 800ste. De rondetijd is 33, hij levert 4 tiende van een seconde in. En de voorsprong op het schema, Jorrit Bergsma. is nog maar 2 seconden en 2200ste. Maar dadelijk gaat hij wel al de laatste drie ronden in hebben. Ja, en dat mag wel. Hij mag rondjes 33 rijden. 33, dan komt hij bijna op dezelfde tijd uit als Jorrit Bergsma. Als hij iets aan kan zetten. en dat ziet er nog wel steeds uit. Het ziet er niet uit dat hij helemaal stuk gaat. dan gaat hij die tijd van Jorrit Bergsma verslaan. Wat voor een tijd gaat hij rijden hier? 100 tijd, 30, 29, 29. 20, 9. ja hoor. Tetjan Bloemen gaat het doen, hij weet het, hij weet het, hij gaat het doen. Hij gaat sneller rijden dan Joris Bersma als hij deze ronde kan volhouden. Ergens in dat lichaam, ergens in zijn benen, heeft hij oh, nog wat en energie zijn hoofd. hoofd. En voor die 9-9, dan schudt inderdaad richting uh, Bart Schouten eventjes met dat hoofd. Maar je bent nog altijd sneller, Tetjan, je bent nog altijd sneller, TJ. Op het rechte eind op dit moment met de armen weer op de rug. Sven Kramer ziet het gebeuren. Twee ronden nog te gaan in de 10 kilometer van Bloemen. Oeh, 9 -8, 9 -8, je met je hoofd schudden wat je wil. Oh, maar oh, hij is hij sneller gaat het halen. in de tijd dan Kijk je, Jorrit bloemen het doen. En ligt nog altijd ruim twee seconden voor op het schema van Jorrit Beresma. Beresma legde de lat hopen, hoger. Bloemen pakt die landbeet. Hij legt hem nog hoog. Ja, hij legt hem heel hoog. Want hij, heeft het, hij, weet, het. hij weet dat hij hier de snelste tijd rijdt. Hij gooit het ritme zelfs omhoog. En hij heeft zometeen al de bel. En dan heeft hij gewoon twee seconden voorsprong. Dan kan hij gewoon uitcruisen. Maar dat mag niet. Want Sven Kramer komt zometeen nog in de baan. Sven Kramer komt zometeen nog in de baan. Een rondje 30-0, maar het mag. Tethjan Bloemen gaat hier Jorrit Berg naar verslaan. Maar is het genoeg? Is het genoeg? Om ook sneller te zijn dan Sven Kramer. Nog een seconde boven het baanrecord. De winnende tijd van Kramer van vorig jaar. Tethjan Bloemen, die vaak het lachertje was van het. Nederlandse schaatsen. Een beetje een aparte gozer in Canada. Helemaal is opgebloeid. En wat rijdt hij een geweldige 10 kilometer hier in Gangneung. De wereldrecordhouder. Hij gaat sneller rijden dan Jorin Bergsma deed. Er komt oh. geen barrecord. Hij zit daar oh, net boven. Oh, oh, maar dus oh, oh, wel wow. een verbetering van het Olympisch record. 12,39. 39, 77. Oh, wat een niveau, de armen wijdgespreid, de bril is af. De glimlach op het gelaat van Tetjan Bloemen, die weet dat hij sowieso een medaille heeft. Want er komen nog maar twee rijders na het zilver op de 5 kilometer. Sowieso een medaille op de 10 kilometer oh, oh, oh, voor oh, oh, Tedjan Bloemen. Oh, Die armen nog altijd wijd. De vuisten gebald bij Bart Schouten, de Nederlandse coach in Canadese dienst. En wat zal er nu erben oh, oh, door het lichaam, oh, oh, door het, lichaam, wat door het de hoofd lat van Sven Kramer. Oh, hij staat hier vlak voor ons. Hij gaat nog even zitten. Hij weet het gewoon. 12:39 is echt een fantastisch. Ik ben één keer sneller geweest, denk je dan. Het kan. Ik moet het doen. Ik moet het doen. Maar wat schaadt er een spanning nou door zijn heen. Ja. En hij passeert nu. Het bedoel, passeert hem. Passeert nu. Dus nu. Hij, zegt, hij niks, zegt niks. Ze kijken elkaar niet aan. Ze respecteren Mooi. elkaar. Jij rijdt jouw race. Ik heb mijn race gereden. Ik ga geen psychologische oorlogsvoering doen. Ja, Veel Kramer succes. staat nu op. Even kijken. Gaat hij nog wat kijken? Gaat hij nog weer ja, Kramer Die pakt nu iets in de buurt. Oh, dat is zijn trainingsjasje. In de buurt waar Tetjan Bloemen oh, oh, zit. Oh, dit oh. is een psychologisch momentje oh, oh, hoor. Waar oh, oh. Kramer nu de ijzers aan het schoonvegen is. Overigens oh. Tumolero die nu neerplopt. Sven is heel 12, 54, erg, heel erg voor de Italiaan Tumolero, Lero. Dat is ook gewoon een dik persoonlijk record. Die heeft echt in de schaduw gereden van Bloemen. Maar het die haalt wel uit. acht seconden van zijn PR af. Is langzamer dan Bergsma. Dus is nu de top drie. Bloemen, Bergsma, Tumolero En Sven Kramer zet op dit moment de kap op. Hij heeft Tetjan Bloemen verder niet aangekeken. Maar dit wordt het kleine kwartier van zijn waarheid. Van Sven Kramer, de man die op 23 februari 2010... in Vancouver de verkeerde baan indenderde. Nee toch, nee toch, nee toch, riep mijn buurman toen. Schreeuwde hij uit. Op 18 februari 2014 werd hij verslagen in Sochi... door de man die nu tweede staat, Jorin Bergsma. De armen gaan de lucht in. Maar gaan die armen over ruim 12 minuten weer de lucht in... Bij Sven Kramer die naar links kijkt in het gelaat oh, van de 27-jarige oh. Duitse Patrick Beckert. Go to the start, zegt Jan Zwier, de Nederlandse starter. Hij zet de schaats neer, heel dicht achter de rode lijn. Rechterschaats schaats, hij nog een keertje in het ijs. Hij frummelt nog een keertje aan de rits. die heeft geklonken... Bam. Ja, Daar weg. is het startschot. Klopt. En dan wacht hij nog zelfs nog heel even de fractie. Voordat hij de schaatsbeweging inzet. De zijwaartse afzet, die hem al zoveel heeft gebracht. Al die titels 9 keer wereld- en Europees kampioen allround. Al die wereldtitels op de 5 en op de 10 kilometer. Vijf keer wereldkampioen op deze afstand. Dit moet de dag worden voor Kramer dat hij hem gaat behalen. De Olympisch gouden medaille op de 10.000 meter. Maar dan moet hij dus 12, 39, 77 rijden van Tedjan Bloem. Hij ging mee op de kruising achter Patrick Beckert aan. Hij opent in 34, 46. En dan opent hij 46 rondes van een seconde. Pardon. Langzamer dan Ted hem? Bloemen deed. Hij opent inderdaad niet langzamer. Maar die kruising, die eerste kruis al rijdt tegen, tegen Beckett. Natuurlijk. Beckett rijdt voor hem. Ja, daar reed hij al heel makkelijk heen. Het leek alsof hij een beetje in de weg reed zelfs. Dus hij was niet helemaal lekker in de eerste ronde. Maar dat maakt niet uit. Het komt niet op de eerste ronde aan. Het komt op de laatste ronde aan van deze 10 kilometer. Nu moet je zorgen dat je meteen, net zoals Ted Jan Bloemen, die 30-0 gaat rijden. Die 30-0 is heel erg belangrijk. Ronde de tijd van Sven Kramer. 30-6. Bijna 30-7. Ja, Sven, dit is te langzaam. Want deze rondetijd heeft volgens mij uh, de hele wedstrijd niet gereden. Je moet lagen. Je moet meteen naar die 30-0 toe. Sven Kramer, de protagonist in het schaatsen al tien jaar lang. Zoekt naar zijn ritme. Dat deed hij ook op de 5000 meter hè, die hij bond, won. De voorsprong op Patrick Beckert. Er is nu al zo'n 20 meter. 30-4 is zijn tweede volle rondetijd op snelheid. 1,3556. 1,3 seconden langzamer dan de Canadees Terjan Bloema. Hij ziet het nu op het rondebord van Bjarne Rutje. De assistentcoach van Jack Ory. even kijken. Die schaatsen nu naar elkaar toe. Daar is nog even wat uh, ja, overleg als het ware. Die twee die praten nu wat met elkaar. Armen over elkaar bij Jack Ory. Die al die gouden medailles op zak heeft. Met achterrekening. met Kramer. Met Vjeldnuis. niet te vergeten. Nederland beheerst het schaatsen tot nu toe dit toernooi. Dit is de ja. zesde afstand. En Tedjan Bloemen uit Canada leidt. En het ja hoort u van Herman Mellemars. Want de rondetijd gaat van 34 naar 31. De seconde achter Tedjan Bloemen. Heeft Kramer nu het ritme overschijnlijk gevonden. Ja, dit zijn die rondetijden die je moet rijden. Tedjan Bloemen zat de hele tijd in die rondetijden. 32, 33, 34 te rijden in het begin van de race. Als je dan kunt... Kunt, dat, dat kunt pareren met aan het begin 30ers 1. Dan is dat gewoon goed. Hij zit nog steeds. Hij is 1 seconde langzamer dan Tekjan Bloemen. tijd nu. Weer 30 1. Dit zijn de rondetijden. Dit zijn de rondetijden die hij moet rijden. En deze man weet precies wat hij moet rijden. Hij weet op de honderdste de rondetijden die hij moet rijden. En daar gaat hij hem dan ook op wegzetten. Zorgen dat die eerste tien ronden makkelijk komen. Maar wel de rondetijden rijden. Allemaal lage 30ers. Kom op Sven. Geconcentreerd ziet hij eruit. Sven Kamer zit wat hoger natuurlijk dan aan de beginfase van zijn loopbaan. Patrick Beckert op 50 meter gezet inmiddels. Net als bij de ritten hier voorafgaand. Geen tegenstander voor de hoofdrolspeler voor Sven Kramer. In dit geval 306-19. Rondertijd 33. 3 Zelfde rondertijd als Stefan Bloemen had. Verschil blijft dus stabiel. 98 honderdste van een seconde. In tegenstelling tot Bloemen in de beginfase van zijn race. Kijk Kramer Kamer niet naar links als hij de kruising komt opgereden. Niet naar dat kleine mini-scorebord dat daar staat. De focus recht vooruit. De focus in de bocht. Een beetje linksaf. Een beetje zo naar dat punt waar je naartoe wil. Bij die Olympische ringen in de inrij-uitrijbaan. Waar je dan uiteindelijk weer het eind op wil komen. 34. Oei, oei, oei, Hij verliest nu naar 2800 meter. Twee tiende op Tetjan Bloemen. Het spel der vergelijkingen is begonnen. 1 seconde en 1500 1500ste Heeft hij op dit moment achterstand op het schema van Tetjan Bloemen. Zet u de auto maar aan de kant. Legt u het werk maar eventjes neer. En luistert u gespannen mee. Of Sven Kramer het nu gaat redden. Of niet gaat redden. Hij komt het rechte eind weer opgereden. Is onderweg naar de 3200 meter. Dus er is nog tijd zat om zaken recht te zetten. Maar de achterstand is daar op Tedjan Bloemen. 1 seconde en 17 honderdste. Ja, dan rijdt hij weer een rondje 34. En hier heet Tedjan Bloemen een rondje 33. Dus hij levert weer een klein beetje in. En dan is het verschil ten opzichte van Tedjan Bloemen. 1 seconde en 17 honderdste. Ja, dan is het nog makkelijk. Natuurlijk, hij zit nog een beetje hoog. Hij wacht nog eventjes. Hij weet, als ik maar dat gat niet te groot laat, dan ga ik het aan het eind waarschijnlijk wel gewoon doen. Maar ik moet zorgen dat die benen niet dicht slaan. Dat ik ontspannen blijf rijden. Een beetje hoge kliehoeken. En zo meteen, als ik, als ik de helft erop zit, dan gaan die kniehoeken wel, wel naar beneden. Dan moet het rond naar beneden. Dan moet de kracht achter die afstand komen. Het komt nog steeds makkelijk. Rond tijd van zijn was Inderdaad, 30-2. En hier reed tegen Jan Bloemen een rondetijd van 30-3. Dus hij komt weer iets terug. Het verschil is nog steeds 1,1 seconde. Het spel 13 dun van een seconde. We hebben Bloemen en Kramer geweldige duels zien uitvechten op de baan. Ja, dit is een duel op een andere manier. Een duel tegen de klok tussen Bloemen die al gereden heeft en Kramer. Bloemen had na 4000 meter 556. Kramer 507,81. Erbe Wennemars gaat staan, zitten, staan, zitten. En ziet dat de rondetijd van Kramer die met een 10 omhoog is gegaan. Naar 30,5 seconden. En de achterstand weer is iets is gegroeid. Het is een tiende. 1 seconde en 25 honderdste van een seconde. Duidt aan de overkant de binnenbocht in. Hij voert het tempo weer op. Voor een vak langs met heel veel Nederlandse toeschouwers. Die staan er al allemaal die staan te juichen en te doen. En die staan hem daaraan te moedigen. Hij zal er ongetwijfeld iets van meekrijgen. Hij zal er misschien wel van genieten. Of niet. Nou, 6. ik denk nu niet. hij ziet de rondetijden met 3 tienden oplopen. 5, 48. De achterstand gaat richting de 1,6 seconde. En we zien een rechtervingertje vingertje bij Jakori. Zijn rechter wijsvinger zien we bewegen op en neer. Wat bedoelt hij daarmee? Dat betekent een half vier boven. Dat betekent een half vier te langzaam. Iets te langzaam. Maar je moet aanzetten Sven Kramer. Ja, Als hij hier olympisch kampioen wordt moet je aanzetten. Hij is echt aan het zoeken naar die rondetijden. Hij, hij rijdt wel goed. Hij rijdt wel makkelijk. Maar toch ook weer niet zo makkelijk. En zijn schermas krijgt al een beetje een raar gevoel. En die 8. rondtijd gaat naar 30-8. En Sven Kramer, dit is echt... Dit is echt te langzaam. Sven Kramer. Dit is te langzaam. Ik zeg het nog een keer. Sven Kramer. Je moet harder. Je moet veel harder rijden. Dat uh, riep Jack ori denk ik ook. Daar op de kruising. Rechte arm nu in de zij. Bij Ori Rutje. De assistent. Met een stoppertje in de hand er weer naartoe. Ze zien aan de overkant Kramer de binnenbocht. Uitkomen schaatsen. Arm op de rug. Ook hij gebruikt de hele breedte van de baan. Net niet zo extreem als Jorgen Bergsma. deed hij nu tweede staat achter Bloemen. En Kramer noteert de derde ronde de tussentijd. Want die rondetijden... Ja, 7, hij verliest terrein op dit moment op Tetjan Bloemen. Het verschil is 2,2 seconden. Jack Ori wil hem op dit moment vooruit duwen. Die schreeuwt van alles en nog wat naar de grootheid Sven Kramer. Die die ene jaad heeft op zijn erenlijst. En gaat die nu worden ingevuld? Of niet gaat het nu gebeuren? Of niet? Net als Bloemen wat energie wist te vinden in het tweede deel van zijn race... moet Kramer dat nu ook gaan doen. Anders lukt het niet. 7 0 31-0. Dit kan niet. gaat niet Goed, dit kan. 1 seconde ligt achter op Ted Jan Bloemen. En we zijn nog maar halverwege, Sven Kramer. Je bent nog maar op 5600 meter. En je rijdt een rondje 31-0. Dit is echt heel te langzaam. En je ziet het ook aan zijn lichaam. En er komt een grimas. Hij trekt rare gezichten. Het lichaam wil gewoon niet. Dit gaat niet goed komen. Nu al 3 seconden langzaam. En dan weet je gewoon. Je weet gewoon dat Ted Jan Bloemen alleen maar lage 30 is rijden. Dan moet je echt heel hard omhoog. Want je moet inhalen. Je moet tijd inhalen. 31-2. 31-2 is naar 6.000 meter, naar 6.000 meter. Hij heeft de vierde al over. Hij ligt ook achter op Bergsma. Hij ligt achter op Nicola Tumorlero. Sven Kramer, wat gebeurt hier allemaal Sven in Kampneun? Kramer? Hij passeert nu Tedjan Bloemen. Die net voor het ingaan van de bocht na de kruising aan de binnenzijde Sven. zit. Op die lage boarding. En die kijkt ook vol verbazing naar het scorebord. Sven. Dit hadden we niet verwacht. Dat Kramer niet alleen... Bloemers ben, het schema kan bijhouden, 10, maar ook niet het schema van de, Bergsma de, de, en van Nero. 31,6. Kramer heeft het niet. Heeft het weer niet. In zijn 61ste 10 kilometer uit zijn loopbaan. Van de 60 die die reed, won die 40 keer. Twee derde. Maar deze glipt aan alle kanten tussen zijn vingers door. Het stadion wordt stil. 8000 mensen houden op dit moment hun adem in. De grote Sven op de 10 kilometer. Hij heeft er een haat-liefde verhouding mee. En dit is zo'n dag dat hij hem haat. Want wat komt er nu voor tijd op het scorebord? 31,58. 31, hij ligt... 6,5 en een seconde achter op Tedjan Bloemen. En hij verliest per ronde gewoon anderhalve seconde. Dames en heren, het is afgelopen. Sven Kramer ja, gaat het niet meer hij winnen. Op dit hij, de... rijdt, hij rijdt ver van de blok af. Hij is hem aan het uitrijden. Hij kan ook gewoon niet meer vechten. Hij probeert het wel, hij heeft het geprobeerd. Maar er is iets aan de hand. Sven Kramer... Ja, Iedereen kijkt dus... vol verbazing toe. Kjeld Nuis zien we ook zitten op de tribune. Hier komt Kramer met de vierde tussentijd. 8,2 seconden achter Ted Jan Bloemer. Waar is Bloemer? Ja, die staat daar ergens. die zit nog steeds op die lage boarding. Durft nog niet met de armen de lucht in. Maar de vraag is of er überhaupt een medaille aan gaat komen voor Sven Kramer. Hij is langzamer dan Nicola Toemolero probeert dan nog iets van een versnelling door te voeren. In de binnenbocht, de kruising af het rechte eind op. Dit had de grote finale moeten worden. Maar het wordt voor de derde keer op rij eigenlijk voor de vierde keer op rij een deceptie. Want hij werd zevende in Turijn. Het is kwalificatie in Vancouver. Toen is Sochi die tweede plek. En nu is het überhaupt maar de vraag of de Eremetaal komt. U hoorde Erben vol teleurstelling zeggen. 32-0. Dat was de rondetijd van Kramer. Zijn Kramer. Hij, moet, hij gaat op Weg naar de 8.000 meter. Dat betekent dat deze grootheid nog vijf ronden moet rijden. Vijf ronden moet martelen over dit ijs heen. Hij heeft de handdoek in de, riem ge in de, in de, in de ring gegooid. Hij op vrij ontspannen nog. tijd 32-0. De vijfde tijd. Sven Kramer gaat niet op het podium komen. Sven Kramer heeft nu een vijfde tussentijd... En wat moet dit verschrikkelijk zijn voor deze grote sportman. Om nu nog vier ronden hier rond te moeten rijden. Ik hoop dat hij niet naar rechts heeft gekeken. Daar is het scorebord en er hangt een groot beeldscherm naast. En dat was een heel groot shot van Ted Jan Bloemen. 31 jaar uit Reewijk. Tenminste, daar werd hij geboren. Hij woont nu al vier jaar in Calgary. Die Bart Schouten, zijn Nederlandse coach, in de armen valt. De Olympische titel gaat voor het eerst dit schaatstoernooi niet naar een Nederlander. De Olympische titel gaat naar een tot Canadees genatural. De Nederlander. En dan ben je gewoon Canadees. Ted-Jan Bloemen. Het o Canada gaat morgen klinken op het Medal Plaza in Pyeongchang. Geen Wilhelmus. jan Bloemen wordt de Olympisch kampioen. Jorrit Bergsma gaat tweede worden. Nicola Tumolero gaat derde worden. Ik had nooit gedacht dat ik dat na 8800 meter in de rit van Sven Kramer kon gaan uitspreken. Want Sven Kramer rijdt op dit moment de zevende tussentijd. 16 seconden achter Tedjan Bloemen. En wat moet dit erg zijn voor Sven Kramer... dat hij nu nog 2,5 ronde moet rijden. Ja, Jack Oren is gestopt met coachen. Die weet ook niet wat er aan de hand is. Het wilde vandaag niet. Hij heeft het gedaan, maar de lat is gewoon te hoog gelegd. Jorrit Bergsma en Tedjan Bloemen hebben hier een fantastische 10 kilometer gereden. En Stijn Kramer, hij kan het gewoon niet. Hij kan het gewoon niet. Niet vandaag. Maar wat en die is er dan aan de hand? Ik heb geen hand? idee dat wat er aan is de hand vraag is. die boven deze 10 kilometer heen zit. De wolk, de donderwolk boven Kramer. Die ook weet dat Beckert er nog aankomt. Patrick Beckert rijdt op dit moment het gat dicht richting het zou Sven toch erg zijn die dus aan het rommelen was vlak voor de wedstrijd met zijn schaatsen woorden met Steven Dalenbouw. zeggen. hij rende, rende door de mixzone heen. Heeft nog iets gehaald? Of is het lichaam gewoon vandaag niet in staat tot het oh, neerzetten van oh, oh, die superprestatie? De laatste het wordt ronde nog erger. gaat in het wordt nog voor Kramer. Erger. Beckert komt eraan gesprint. Het ja, wordt nog heeft erger. Hij nog een maar dit zijn de zevende en de achtste tussentijd. Ja, en een moment dat we nooit hadden gedacht. Patrick Beckert gaat ah, er het doorkomen. En, komen. en uh, de Olympisch kampioen is bekend. Tetjan Bloemen zijn tijd is al geweest. En Kramer en Beckett rijden nog op de kruising. Groot voor Tetjan Bloemen uit Ach, Canada. Zilver-Jorrit Bergsma uit uh, Oldeborn in Friesland. Nicola Tumolero pakt de bronzen medaille. Hier komt Kramer die de rit wint van Patrick Beckert. Kramer wordt zesde in 13-01-02. De zesde plaats voor Kramer. De kap is af. De handen op de knieën. Hij glijdt meteen de in- en uitrijbaan. Glijdt hij daarin langs de coaches. Langs Jack Ory. En langs Bjarne Rutje. De handen op de knieën. Het gezicht naar beneden. De bril in de haren. Het pak half open geritst. Schud, Kramer daar. Nee, hij gaat nu langs Stefan Bloemen komen. Hij gunt hem een tik op de billen. Hij geeft hem de hand. Hij feliciteert hem meteen. Zoals hij vier jaar geleden in Sochi meteen Jorrit Bergsma feliciteerde. De handen nu in de zij bij Sven Kramer. Die de in- en uitrijbaan weer is ingegleden. Terwijl de nieuwe Olympisch kampioen op de 10 kilometer. Ted Jan Bloemen uit Canada. Met uh, de Canadese vlag, de Maple Leaf. daar nu over de boarding heen hangt. Zoals we al die winnaars hebben zien doen. En die winnaars kwamen altijd uit Nederland. Maar nu komt die winnaar uit Canada, Ted Jan Bloemen. schaatst zijn ronde in de Gangneung Oval. na een 10 kilometer, ja, die lange tijd verliep. Op een manier zoals we wel hadden verwacht. Met toptijden van Bergsma 12,41,98. Van Bloemen 12,39,77. En toen kwam die finale. En toen kwam Sven. En toen lukte het weer niet. Niet in Turijn. Niet in Vancouver. En niet in Sochi. En niet in Kang -Neun. Ongelooflijk. Hij kan verliezen nog altijd. Kramer glijdt nu richting Jack Is Eens kijken wat daar. De bewegingen zijn. De rustige, koele blik bij Ori. Het nee bij Kramer. Die gewoon lijkt te zeggen, ik had het niet. Ja, wat zal hij zeggen? Het is gewoon wachten. Wachten op zijn verklaring. De verklaring van de grote Kramer. Die Olympisch kampioen wordt op de 5 kilometer. Maar dat niet wordt op de 10. De 10 is voor Bloemen. De 10 is voor Bart Schouten. Nederlandse coach in Canadese dienst. Die uh, ja, trots daar rondloopt. Met die witte pet. Gehuld in het zwart, terwijl Bloemen op dit moment de, ijzers, uh, de ijzerbeschermers omdoet. En van allerlei mensen van het Canadese team daar uh, de schouderklopjes krijgt. Bloemen het goud, Bergsmaat zilver, Toemolero uit Italië het brons. 10 kilometer is een geworden, zo lijkt het voor uh, Terwijl ik het idee heb dat er een microfoon bij de presentatoren nog niet helemaal. Goed, openstaat tenminste. Ik hoorde ze niet. Ik weet nu of u in Nederland uh, Patrick Lodiers en Jeroen Stomphorst nou, hoorde. Hoor je mij? Ja, ja, ja ik wel, heb ja. nog helemaal niets ja. gezegd. Ik ben hartstikke stil. Echt, uh, Jeroen Stomphorst had een heel mooi verhaal. Maar ik ben gewoon helemaal stilgevallen. Ik weet gewoon niet wat hier is gebeurd. Uh, de laatste uh, de 15 minuten van mijn leven zijn echt voorbijgevlogen. En uh, wat is hier aan de hand? Ja, mark, ik heb het idee, mark, mark thuis. Nou, ja, dit je is, is echt waanzinnig. Wat? Echt, ik, ik, ook, ik ben flabbergasted. Sven Kramer kom op, kom op, kom op. ging knock-out door die fantastische tijd van Tetjan Bloemen. Het is een ja. obsessie geworden, zei ik zojuist. Mijn koptelefoon deed het wel, maar mijn microfoon Pre niet. Maar Peter. dat lijkt het wel, dat het een obsessie is geworden. Sebastian wil even tussendoor, ja. want jij hebt iets uh, ja, gezien. Ik zag Kramer wel eventjes met die ijzer en dat klapmechanisme... richting zijn uh, begeleiding. Ik weet niet goed meer of het naar Ori was of naar Hofman... maar ik dacht dat wel te zien... Dus misschien dat er ja. toch iets meer aan de hand is... dan alleen maar benen zonder energie. En dat zou ook wel verklaren waarom die heen en weer rende. Dat zou toch Sebast. wat zijn als dat klopt, Jeroen? Sebast, wij zagen inderdaad op onze monitor dat hij naar beneden rende. Ja. Terugkwam met iets, een, een, een soort schroevendraaier. Begon te draaien aan wat schroefjes. Ja, Zo'n inbusbouwtje. Ja. Inbus. En, en onze collega Robert de Rijk, die daar met zijn neus bovenop stond... die zei, ja, hij draait even zijn schroefjes, zijn bouwtjes vast... Annette, Gertsen schudt, nee. Zie ik het verkeerd, Oh, nee, dat bedoel ik. Het is een beetje deze schudden van ongeloof. Zo van, jeetje, dat zal daar toch niet aan liggen? Als we naar de wissel van Vancouver nu het boutje van Carl krijgen. Maar ik heb, ja, ik heb Sven één keer zo zien rijden. dat is denken te zien, hè? Nee, dat horen we zometeen. Precies, precies. Annette. Nee, ik weet, in 2006 reed Sven ook de 10 kilometer echt heel slecht in Turijn. Ja. En toen, dat was ook echt een rit vol ongeloof. Die, ik, ik weet nog dat ik toen op de tribune zat en dat we met z'n allen aan het kijken waren. Dat was in 2006. En, maar ja, in, in 2010 deed hij gewoon de rit van zijn leven. Maar ja. ja, we weten hoe dat uh, is gegaan. Ja, het, maar ja, Kramer is echt een, hij een perfectionist. Die is zo met zijn materiaal bezig. Hij heeft 30 paar buizen, hij test alles. Als er iets is met zijn materiaal. Dan, ja, misschien dat is dat wel een tikje. Dat mag niet. Nee, natuurlijk niet. Dat mag nu niet. niet. nee, nee, nee. Maar hij zal oh, zich daar wel heel snel over kunnen opwinden, als dat zo is. Maar ja, goed, dat is speculeren, dit. Uh, even kijken of we het lip kunnen lezen. Uh, we zien hem inderdaad praten. Ik heb dat beeldscherm ook dat jullie hebben. Of bof. nou ja, praten. Bof, dit is vloeken. Bof, bof. Dit nee. zijn hebben volgens mij. Of in ieder geval een teleurgestelde sporter die uitlegt... maar ik ben geen goede liplezer, jongens. Mijn verontschuldigingen. Ik ga naar deze Spelen maar een lipleescursus volgen. Ik zie nu Jorrit Bergsma vol trots weglopen... Vier jaar geleden Olympisch kampioen. Nu Zilver. Vergeet niet. Die komt uit een dal, hè. Die komt echt uit een diep dal. Die heeft een heel moeilijk begin gehad van dit seizoen. En rijdt met 12.41.98. Gewoon een toptijd hier in uh, Kang -Neung. Dat heeft hij gewoon heel erg goed gedaan. Persoonlijk record. Bloemen. Het goud. En wat het nu exact is geweest met Kamer. We moeten nog even geduld hebben tot de reactie komt waar velen op zitten te wachten. Wij gaan dan luisteren naar de man die zilveren bom, Jorge Persma. Ja, gefeliciteerd. Want dat mag ik toch zeggen, of niet? Ja, ja, voor vandaag was dit het maximaal haal, haalbaar. Ik reed net niet zo makkelijk als eerder deze week. Ik had liever een beetje mijn steady state rond de 30 blanken gereden. Maar nu bleef ik een beetje op het 30 4 30 vijf hangen. En uh, ja, die, de steady state was uh, niet, uh, ja, die wou, uh, wou niet sneller. En op, op, op, op het laatst kan ik nog wat afbouwen. En dan, uh, ja, dan is dit het maximaal haalbare. Uh, ja, ik heb ook nog nooit zo hard gereden. Dus uh, dat is ook een PR. En uh, ja, Bloemen, die, was, uh, die kon op mijn tijd rijden. En die reed gewoon een hele puikrit. Want wij dachten eigenlijk, dit is de winnende tijd toen jij gereden had. Dacht jij dat zelf eigenlijk ook wel? Uh, nou ja, ik wist oké, okay, dit, dit is een goede tijd. Het had beter gekund. Uh, maar ja, ja, ja dat weet ik niet. Wat ik begon met, is dit een felicitatie waard? Of hoe, kijk je hoe kijk je daar in je hoofd naar? Want jij was de Olympisch kampioen. Ja, heb je zoiets van, ik heb mijn titel nu verloren en ik ben daar erg ziek van? Of hoe sta jij hier? Ja, op dit moment, ik, ik had hem heel graag verdedigd. En, uh, ja, voor mijn gevoel zat het er ook echt in. En uh, ja, wat ik net zei, uh, van de week reed ik echt heel makkelijk in de training... En vandaag voelde mijn benen een beetje zwaar. En ik, ik, ik, ik wist niet van, ja, is dat nou de spanning? Of ja, zijn ze niet net zo fris als uh, ja, afgelopen week? En uh, ja, ik, ik had, uh, had liever ietsje, ietsje vlakker gereden. En maakt het dan uit wie er eerste wordt als jij tweede wordt? Dan is het anders dat Bloemen wint dan dat Kramer wint? Ja, dat, ja, dat maakt niet meer... Voor mis... jou, hè? Ja, voor mij, voor mij maakt het niet, uh, niet uit. Uh, het liefst had ik gewoon op nummer 1, 1 gestaan en... Uh, ja, wie er nou voor me eindigt of na me eindigt, maakt me niet uit. Ik moet nog even terugdenken aan het begin van het seizoen. Hoe jij, hoe moeilijk... Nou het begin was nog wel goed, maar wat er daarna gebeurde. Ja. Dan kun je ook zeggen van, goh, je bent toch uit een diep dal gekropen. En toch weer hier op het podium met zilver. Ja. Dat is toch ook wel weer knap? Zo kun je ook denken. Ja, nee, ja, dat, is, uh, dat is ook zo. Uh, ja, ik moest er even van ver komen. Maar uh, ja, afgelopen weken... ging. Uh,